De elektrische duveltjes Heel lang geleden leefde er in een klein dorpje in Sprookjesland drie duveltjes. De duveltjes waren in het dorpje terechtgekomen toen het elektrische monster hen uit hun eigen dorp had verjaagd. Jullie mogen blijven zolang jullie willen, had de burgemeester van het dorpje gezegd. De duveltjes waren zo dankbaar dat ze met hun wonderrobot elektriciteit voor de mensen in het dorpje gingen maken. En ze bouwden allerlei elektrische apparaten voor hen. Opeens hoorden ze een luid gekraak. En ze zagen een groot blauw licht. En opeens stond het elektrische monster voor hen. Op een middag speelden Flits, het oudste duveltje, en de wonderrobot met hun zwaarden. Zijn jongere zusje Glitter en broer Straaltje probeerden hun nieuwste uitvinding uit. Flits, Glitter en Straaltje konden zich van schrik niet meer bewegen. Ze moesten machteloos toezien hoe het elektrische monster hun wonderrobot beetpakte. Hij gaf er een harde ruk aan, zodat de stekkers losschoten. De elektriciteit in het dorp viel uit... De oven van Bakker Krentenbol in het dorpje werd koud. Timmermans Spijker kon zijn elektrische boor niet meer gebruiken. En kruidenier Grutters zag dat de roomboter in zijn koelkast smolt en op de vloer van zijn winkel liep. De burgemeester ging naar de elektrische duveltjes. Die vertelde dat het elektrische monster de wonderrobot had meegenomen. Jullie moeten hem terughalen, zei de burgemeester. Als jullie dat niet doen, kunnen jullie echt niet langer in ons dorp blijven. Glitter en Straaltje begonnen te huilen. We zijn bang voor het elektrische monster, snikte Glitter. Hij zal ons opeten, jammerde Straaltje. Hou op, riep Flits. Laat me nadenken. Ja, ik weet het. We hebben de brandweerauto nodig en de gesmolten boter uit de koelkast van de kruidenier. De volgende dag reden de drie elektrische duveltjes met de brandweerauto naar het donkere bos even buiten het dorpje. Overal zagen ze griezelige wilde dieren. Niet bang zijn, zei flits tegen zijn broertje en zusje. Opeens sprongen er twee draadjes uit de bosjes. Ze krijsten en spuwden vuur. Flits greep zijn zwaard en sprong van de brandweerauto. Hij begon wild om zich heen te slaan. De twee draadjes verdwenen luid krijzend van woede in het bos. De duveltjes reden verder door het bos totdat ze bij een diepe greppel kwamen. Aan de andere kant van de greppel zagen ze een grot waarin een blauw licht scheen. Daar heeft het elektrische monster zich verstopt, fluisterde Flits. Vooruit je weet wat je moet doen glitter hielp haar grote broer met het afrollen van de brandweerslang, terwijl Straaltje een grote aanloop nam en over de greppel sprong. Hij schraapte zijn keel en riep toen heel hard, oehoe, boehoe, mal oud elektrisch monster, je hebt wel elektriciteit, maar geen hart en geen hersens. Gillend van woede kwam het elektrische monster de grot uit. Straaltje ging er vandoor en het monster rende achter hem aan. Straaltje sprong over de greppel. En Flits riep tegen Glitter, draai de kraan open. In plaats van water kwam er gesmolten boter uit de slang. Flits richtte de straal op het elektrische monster. Die gleed uit en viel in de greppel. Het elektrische monster moest machteloos toekijken hoe de elektrische duveltjes de wonderrobot uit de grot bevrijden. Opeens hoorden de duveltjes een vreemd geluid. Vanuit de greep. het monster zat te huilen. Nu ben ik weer helemaal alleen, snikte hij. De duveltjes kregen medelijden met hem. Maar je had onze wonderrobot niet mogen stelen, zeiden ze. Dat weet ik, snikte het monster. Maar ik was zo eenzaam en iedereen is bang voor een elektrisch monster. Ik heb een idee, zei Ritter. Jij maakt elektriciteit en dat doen wij ook. Waarom kom je niet bij ons wonen? Dan ben je nooit meer alleen. Het elektrische monster was zo blij dat al zijn draden begonnen te zoomen. Ze keerde terug naar het dorpje en de burgemeester zei dat ze mochten blijven zolang ze maar wilden.